Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOSO op 3. Vorig jaar zijn ruim 30.000 scholieren zonder diploma gekapt met hun studie. Dat waren er 5.000 meer dan het jaar ervoor. Onderwijsminister Dijkgraaf denkt dat dat komt door corona... waarin veel lessen online werden gegeven. En ook de aantrekkende arbeidsmarkt. Soms gaan mensen besluiten om te gaan werken... voordat ze hun opleiding hebben afgemaakt. Maar dat moet echt stoppen. Het feit dat ja, soms jongeren echt uit de boot vallen... Dat vind ik ook als minister van Onderwijs uh, totaal onacceptabel. Niet oké, okay vindt dijkgraven, want ze maken zo minder kans op een goede baan. En maken ook vaker gebruik van uitkeringen. Ook lopen ze volgens hem meer kans om in de criminaliteit te belanden. Het worden een paar spannende dagen voor personeel van de McDonald's. Volgens Amerikaanse media komt er daar een grote reorganisatie. Nu.nl heeft het gecheckt of het voor Mac-personeel in ons land ook spannend wordt. Maar dat kon of wilde het bedrijf niet zeggen. Gerry Hamstra moet per direct weg als technisch manager bij Ajax. Dat werk deed hij sinds twee jaar. Na het vertrek van Mark Overmars wegens grensoverschrijdend gedrag ging Hamstra samen met Klaas-Jan Huntelaar over het aan- en verkopen van spelers. Het gaat al een tijdje niet zo lekker bij Ajax. Ze zijn inmiddels ingehaald door Feyenoord op de ranglijst. En acht mannen die worden verdacht van een gewelddadige overval in Amsterdam horen vandaag of ze worden gestraft. Twee jaar geleden namen ze een transport te grazen. waarna ze er schietend vandoor gingen met meer. Meerdere vluchtauto's. Deze man hoorde het gebeuren. Ik was gewoon een patat in het bakken en ik hoorde twee knallen. En ik denk dat is geen vuurwerk, dat is schieten. Dat dacht ik. Ik ben geen uh, specialist in schieten. Dat ben ik niet. Maar toch, ik dacht, oké, okay, dat gaat niet goed. Dus als je de naar buiten gaat, hoorde ik meerdere schoten. En toen werd het wel angstig, ja. De verdachten werden een stukje buiten Amsterdam ingehaald. In een weiland in Broek in Waterland. In totaal zijn dus acht mensen opgepakt. Eén iemand werd tijdens de arrestatie doodgeschoten door de politie. De overvallers namen voor miljoenen euro's aan buik mee. Een deel daarvan is nooit teruggevonden. Het weer lekker zonnig en dan gaat het tien. Kan weer nacht, kan het een paar graden vriezen. En morgen opnieuw een zonnige dag. ZFM, verkeersupdate: Verkeersupdate. Dit is.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu Rainbow Radio Zandvoort. Welkom, my dear, dear friends. Let the party begin. Rainbow Radio Zandvoort. ZFM. En voor Latham. Optimaal. De FM. FM.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 het lijkt uh, uh, dat dat niet zo is. Niemand weet dat Nee, eigenlijk. precies. In Other Words ja, in other is het ook words, inderdaad. Ja, ja precies. Ja, de schrijver van uh, zeg maar In Other Words, zoals het originele song was vernoemd... Uh, was Bart Howard. En hij uh, schreef dit uh, in zijn gedachten met zijn partner Thomas Bud Fowler. Dus uh, het is eigenlijk een soort eerbetoon aan zijn partner... In, uh,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 Met scholen om voorlichting over seksualiteit en genderidentiteit te geven. Docenten die dat mm. toch doen, riskeren ontslag of zelfs verlies van hun lesbevoegdheid. Ja, Het is toch echt niet te geloven zeg maar, dat die, die, die, die, die ongelooflijk zo teruggaat naar. Oh. Het lijkt wel het Victoriaanse tijdperk, om het zo maar te zeggen. Maar, toen toen hadden we nog schilderijen met, uh, met naakte mensen. God, dat, ja. mag ja, dat, dat mag niet meer. meer. Ja, dus, ja, ja, gaat dat mag niet meer. Dat is heel ver. Er mag, er mag steeds minder, om het ja. zo maar even te zeggen. En daar moeten we toch met z'n allen voor waken. Hè. Want die conservatieve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 Ja, die uh, drag shows, uh, probably 100.000. Uh, yeah. Ja, dus, dus dat is dus meer. Dus ja. Hij had ook wel een, uh, een speciaal shirt aan, maar toch. Dat mensen zo denken dat. Uh, een beetje de parodie voorbij, uh, ja. zeg maar. Ja, absoluut. Nou, dan sluiten we af. Maar in ieder geval eventjes één klein wat, wat, wat verrassend nieuwsje Om het even wat positiever te eindigen. Ja, ja inderdaad. Want een, uh, een lelijke grafin op beroemd Vlaams schilderij.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 Caprin, ik weet niet hoe je die naam moet uitspreken... zegt in The Guardian dat Masais geen vrouw... maar een als vrouw verklede man heeft geschilderd. Een travestie dus. Uh, ja, zij is zo goed als zeker een hij. Het past in het beeld dat Masais was geïnteresseerd in, in carnaval, het feest waarbij mannen soms ook als vrouwen verkleed gaan... is een quote uit dat artikel. Een niet onbekend fe fenomeen, hartjesdag in Amsterdam...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 No lo que digan de mí, me vale todo porque me quiere así. Y así soy, diferente y es que a mí Me vale, me vale, me Lo que de mí todos digan Me vale, me vale, Lo que comenta tu amiga Si no te gusta en, en, en, en, en a bailar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 Ik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 Uh, ...genoemd, dus de PPP. Ah, oké. Okay. Ah. Uh, uh, okay. Ja, we <laughs> willen eigenlijk in ook vast, vast een <laughs> beetje warm draaien... ...voor, voor het vrouwenfeest natuurlijk uh, op 30 juli in, uh, tijdens de Pride...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 een uh, mooie voorproefje. Een mooie, van. mooie sessie. Ja, want dat heeft ze dan wel raad. opgestuurd. Een ja. sessie van haar. Ja. Anja, jij bent de organisator van dat van feest. Hey, ja. uh, hoe ben je op het gedachte, uh, gedachte gekomen om dit te gaan doen? Ja, nou, uh, vorig jaar wilden we wilde innovatief zijn. En uh, uh, jij riep uh, ooit volgens mij... Uh, kunnen we iemand vragen om dat te organiseren? Oh. <laughs> dat weet <laughs> jij niet meer. Maar. Dat was jouw idee. <laughs> Eigenlijk was het jouw idee. Maar ja. <laughs> jij, jij riep een naam. Dat zou ik even achterwege laten. En toen zei ik. Nou dat kan ik zelf wel. Dus waar komt het de idee vandaan Ronald? Ja. ja, ja, ja. Nou, we zaten een beetje brainstormen. En uh, inderdaad. Uh, jij riep. Van, uh, is een vrouwenfeest? Uh, ja. ja en, we hebben toen en, even gehad ja, over ja. uh, aandacht voor speciale groepen. En dergelijke. En, der, en toen kwamen we erachter. Zeg maar Pride to the Beach. Ja. Best wel inderdaad een aanvulling zou kunnen zijn. Ja. Op, uh, uh, omdat we ook wel zo.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 binnen... Uh...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 Can I pull Van negatieve ellende en shit de hele tijd. Uh, dus ik heb toen op een zondag uh, toen heb ik een afscheidsbrief geschreven. Dames en heren. Jean Passos! My burn-out. Suddenly, uh, that I het that was getting better. Something get suddenly got worse again. And I went deep in this depression. I had for a while a give-up moment.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 voornamelijk eh, vanuit de regenboogcommunity ooit aan zelfmoord hadden gedacht. Wat was zijn reactie en wat deed dat met je? Nou ja, volgens mij werd die vraag door Chris gesteld. even naar hooppersonen die zelf ook hun poging in zijn jeugd heeft ondernomen... omdat hij enorm gepest was op school en van de fiets was getrapt. Ja, Chris stelde die vraag heel spontaan en eigenlijk er waren er drie soorten vragen. En we zijn ook wel weer gechoqueerd door die vingers die allemaal omhoog gingen. Want de eerste vraag was van wie heeft er ooit wel eens zelfmoord gedacht gehad?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 Het debatcentrum De Bali in Amsterdam op het Leidsplein, want die willen heel graag op zeer korte termijn ook mede door, door de enorme publicitaire golf. Hè. We zijn er op de internationale ja, geweest, precies. alle landelijke kranten. Nou ja, dat, dat was media-aandacht van Jules voor het onderwerp ook, hè, voor de film. En zij zeiden bij de Bali van ja, dit is echt een heel urgent onderwerp. Uh, Afgelopen vrijdag heeft ook de. van Psychiatrie hebben natuurlijk hun excuses aangeboden voor jarenlang.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 dark night oh. every morning